Mark Hokke met het NOS-journaal. Macedonië gaat officieel Noord-Macedonië heten. De Macedonische premier Zaev en de Griekse premier Tsipras zijn het daarover eens geworden. Daarmee komt een einde aan een conflict dat 27 jaar heeft geduurd. De naamkwestie ligt gevoelig omdat er ook een Griekse regio is die Macedonië heet. Sinds het uiteenvallen van Joegoslavië luidde de officiële naam van het land daarom voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. Maar dat bleek niet erg werkbaar. Nu de landen het eens zijn over Republiek Noord-Macedonië... zal Griekenland niet langer dwars liggen als het buurland wil toetreden tot de NAVO en de Europese Unie. Luchtvaartmaatschappijen krijgen voortaan één advies over het vliegen over conflictgebieden. Daarmee moeten rampen zoals met vlucht MH17 worden voorkomen. Nu bepaalt ieder land waar wel en niet wordt gevlogen. Maar het Europees Parlement heeft besloten dat dat verleden tijd is... Inlichtingendiensten moeten voortaan hun informatie delen... met het Europees Agentschap voor Veiligheid van de Luchtvaart. Dat geeft vervolgens een vliegadvies aan alle luchtvaartmaatschappijen. De Syriër, die vorig jaar september opdook... in het Amsterdamse debatcentrum De Bali... en door aanwezigen werd herkend als een voormalige IS-strijder... loopt nog steeds vrij rond. Minister Grapperhaus van Veiligheid zei in de Tweede Kamer... dat de veiligheidsdiensten nog bezig zijn... met het onderzoek naar de man van 31... Het debat was aangevraagd door de PVV. Kamerlid De Graaf wilde weten waarom de Syriër nog niet is uitgezet. Ook de coalitiepartijen en de linkse oppositie toonden zich verbaasd dat de Syriër nog niet was aangehouden. De KNVB zal bij de stemming voor de locatie van het WK voetbal in 2026 kiezen voor Marokko. Bonds, bondsvoorzitter Michael van Praag zegt dat Nederland zoiets terug wil doen voor al het mooie dat Afrika en Marokko het Nederlandse voetbal hebben gebracht.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 Uit je oren. Geen lompen, maar zware metaal. Presentatie Angela Jansen. De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 2 3 4 5 6 7 8 9 Loud bist.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 Twee. Als ik het heel goed heb, Dream Evil en The Book of Heavy Metal.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 my hands Oh Lord, yeah. <laughs>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 Expect you would see just like a mirror reflecting the moods of your life, and in the river, the reflections of me just for a second, a glimpse of my father. I see, and in a moment.